Jennifer Ockeloen met het NOS Journaal. Vanwege de verwachte regen- en windstoten... gaan veel vluchten van en naar Schiphol de komende dag niet door. Volgens de luchthaven is er tussen 9 uur ochtends... en 3 uur middags zeer beperkt vliegverkeer. Dat geldt zowel voor vertrekkende als aankomende vluchten. Hoeveel vluchten in totaal geannuleerd worden is nog onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om van tevoren... de actuele reisinformatie te controleren. Ook op het spoor wordt rekening gehouden met het slechte weer. De NS zegt dat er tussen Zaandam en Alkmaar minder treinen rijden. Georgië en Oekraïne hebben een diplomatieke ruzie... over de Georgische oud-president Sakafili. Die zit in een gevangenis in Georgië... vanwege vermeend machtsmisbruik tijdens zijn presidentschap. Maandag verscheen hij tijdens een videoverhoor... ernstig verzwakt voor de camera. Hij is naar eigen zeggen 60 kilo afgevallen... Daarom heeft het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken de ambassadeur van Georgië op het matje geroepen. Saakashvili heeft een Oekraïns paspoort. President Zelensky wil daarom dat Saakashvili naar Oekraïne komt voor medische zorg. Afgelopen maandag was wereldwijd de warmste dag ooit gemeten. Dat meldden Amerikaanse deskundigen. De gemiddelde temperatuur op aarde was 17,1 graden. Het vorige record was 16,92 graden en stampte uit 2016. Op verschillende plekken in de wereld is het erg heet. In de Verenigde Staten en ook in delen van China is, hebben ze te maken met een hittegolf. In het noorden van Afrika zijn temperaturen van bijna 50 graden gemeten. De Nederlandse hockeymannen hebben opnieuw de Pro League gewonnen. In een af en toe verhit duel wonnen de mannen met 4-2 van België. Eerder op de avond wonnen ook de Nederlandse vrouwen van België met 2-1. Zij kroonden zich vorige maand al tot winnaar in de Hockey Pro League. Het weer, de wind neemt in kracht toe en het regent stegend door. De komende ochtend worden windstoten verwacht tot 100 km per uur en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zandvoort, een Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. met een set van zon.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 The people that I love I'll try our best to tell a story people want to hear. And then you realize that silence is a sound you truly fear. And every scar that has been made won't fade in poetry and beer. Still at the stars in the sky tonight. I'm Van ZFM ZFM's antwoord 106.9 FM Who was, who was the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 voorgelogen.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 is on.